Hi, Leo. Leo. Oh Hey, dat is goed dat ik jou zie, jongen Kijk eens even wat ik hier, wat ik hier voor je uit de krant heb geknipt Stamte Ali, kan misschien eerst even met jas aan. Nee, nee, hier, oh, moet je kijken Giovanni de Vito geeft een cursus styling Giovanni de Vito Ja, vlugge jantje zal je bedoelen Maar dat is het Italiaans, aanstellerietes Dat ja, doe mij maar een jonkie dood Kom er aan, jongen Dat jonge. is gewoon zijn artiestennaam hij is wel mooi de kapper van onze sterren, hoor. Ja, en Leo is schutspatroon van onze bloempop. Nou, nou, nou, manie, zo kent hij wel weer. Nee, maar kijk dan. Hier, die Giovanni de Vito geeft een cursus van vijf dagen. En je bent nooit te oud om bij te leren. Ja, toch? Niet toch? Hallo, hé. Hé, Hallo. Je zou er hier een half uur geleden al zijn om de bar over te nemen, toch? Ja, ik moet mijn rijbewijs laten verlenen. Mag een man daar even van bij komen, ja? Nou,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 Hoor. Dus we uh, hebben gezien hoe je hebt. Ja hoor, ja, je mot opnieuw op. Oh, oh, nou wat is nou, mean, Ja, nou zeg ja, ik toch. Vind, ik vind het helemaal niet gek.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 Nummer 928. Nummer 929. Hé, hey, hey, dat ben ik. Ik, eh, ik kom voor mijn rijbewijs. Aanvragen, verlengen, vervangen of geen verbovenstaande? Nou, het zit zo. Ik kreeg deze brief hier. Dus eigenlijk gaat het dus om verlengen, maar... Eh... Loket 3. Nummer 929. Zeg, wat zullen we nou beleven? Geen wonder dat alles hier aan de vloer vastgestroefd zit. Het is je rijnste leeftijdsdiscriminatie. En ik heb er hier vandaag nog eens 10 jaar van mijn leven bij ingeleverd. Loket 3. Nou, ei. Nummer 929. Nee, nee. Beveiliging, nee. beveiliging. Nee, nee, nee. nee. Zeg, zie knakken, Giovanni. Je moet een beetje een alliantie aangaan met je creatie. Ik zit een beetje bij punten, opscheren in de nek en klaar is Kees, zeg ik. Zegt hij? Wat een flauwe kul! Wie wil er nog een alliantie aangaan met een creatie van Hopmot en met zo'n fijn artistiek manchetje? Oh, oh, oh. Je moet een beetje met je tijd meegaan. Als je nooit eens open staat voor wat nieuws. Hallo! Wat ah? vind je ervan, Meissy?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 Wat is het nou weer voor iets onbenulligs? Ik mag wel zeker zelf wat wij doen, laat ik daar doen. Alle andere vaders mogen het ook? Wat andere vaders mogen, daar heb ik niks mee te maken. Ja, jullie, jullie begrijpen er ook helemaal niks van. Uh, um. Hebben wij dat? Mm. Dat is toch niet te geloven? Ja. Praten met een puber is hetzelfde als praten met een dronken vindt. Jij ja, zit ermee en zij zijn het de volgende dag vergeten. Blauw haar, geloof jij het? Maar het is dus het nieuwste, zegt hij, Giovanni. Jelleke Pieken! Dat klinkt best mooi, wezen hoor. Als het subtiel gedaan is. Ik heb vroeger eens met een actrice gewerkt die had. Nou ben ik blij dat je er zo over denkt, Ali. Want die signor De Vito heeft gezegd dat ik morgen een model mee moet nemen. Oh, nou, hartstikke leuk toch? Ja, we moeten er om twee uur zijn. Zal ik je komen ophalen? Wat? Ik hè? Ik had me dat toch? Um, Hé, hey, hmm. hebben we Abdel. Hallo, Abdel. Jongens, het is Abdel. Nou, jongen, Leo Bloemkot heeft nou toch iets leuks voor je? Nee, nee, nee, nee, nee. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En je zegt altijd dat je niet bang moet zijn voor nieuwe dingen. Wat kan ik voor u doen, meneer Leo? Niks, jongen. Ik heb tante Ali al als vrijwilliger aangewezen. Ook goed, hoor. Tot morgen, mevrouw Tof. Tot morgen, Moffie. Ja, het is natuurlijk niet zo dat ik niet wil, maar... Ja. ja het lijkt me juist hartstikke leuk, maar... Weet je wie daar nou echt plezier aan zou beleven? Akki. Ja, die Campbell en die, Kimmelen, die ik zal gebruiken bij zijn nieuwe leren broek. Uh, ja, toch, trouwens. ligt nog te slapen. Hij is gisteravond bij stappen. Oh. ik zag hem net anders nog voorbij komen op een grote motor. Wat? Volgens mij was het een Harry Davidson. Zo'n ding met een hoog stuur, weet je wel.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 Hij doet toch niks verkeerd. Ik weet het niet. Het is café de keer met noodschool. Wat zegt u er nou? Ja, ja, natuurlijk. We, we komen hem halen. Pa zit op het politiebureau. Nee. nee. Hij is gearresteerd. Nee.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 Een politiestaat waar onschuldige burgers zomaar op de straat kunnen lichten... zonder enige reden. Apat. Meneer Paul Vrenier, we kunnen u hier nog een nachtje houden... O, ja? hè, als u dat liever heeft. Mijn idee. Dat zeg ik. Maar liever langhaarig dan kortzicht, als je er maar weet. Kan iemand die man vertellen dat de jaren 60 nog toch echt voorbij. is? Kom nou maar mee, pa, kom! Ja, ontwaakt, verworpen ontwaakt, verworpenende ah. aarde, ontwaakt, verdoemd oh, in hongersweer. Weg met het gezag, make love no more. make love no more. make love no war, no no Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. Als je ja, alle sterren hebt... Jij heeft, moet je niet overal even jongen. Ik ben oud en, en wijs genoeg, het, genoeg om te weten je bloem, wat man, ik is. wil. Ik begrijp ja, je maar wel. Bedoeld. Zo, zijn jullie er weer. Gezellig. Geef mij maar een wijntje, Mani. Zo gaat het de hele weg al met die twee. Oh, Nou, dan moeten jullie eens even goed luisteren naar mij. Jij bent oud en wijs genoeg om te weten wat je wil. En, en jij... Hou je mond, ik ben aan het woord. En jij, jij hebt het over onze vader. Mo moet je kijken wat jullie met die arme Toos doen? Ja, maar hij... Genoeg.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 Hey, je begint wat moeilijker te lopen, je ogen worden wat minder, je haar valt uit... ...je hebt zoveel ribbels dat je gezicht op een landkaart begint te lijken... ...je armen zijn niet meer lang genoeg ja, op de Ja, roept het maar af, hè, Marnie. Ik in, in Waar is hij erin trouwens? Nou, jullie waren op het politiebureau, Abdel is net weg... ...en Leo Bloepot, tante Ali, zijn naar Giovanni, kapper van de sterren. Oh, ik wou maar dat ik even op mijn hoekje kon kijken. Oeh, ja, leuk... Jacqueline, wat fijn dat je toch weer kon komen. Ga maar gewoon in je stoel, meid. Ja. Zeg, zeg, Leo, ik krijg er een hartverzokking naar die ventie. Wil je er wel geloven? Ja, Hij is misschien die een die beetje erg goed verzorgd. Voor een man, maar ja, wat wil je met zo'n beroep? Nou, lieve mensen. Zullen we het eventjes centraal houden? Vandaag ja. gaan we iets heel bijzonders doen. Oh, nee, het zal niet waar zijn. Je moet plaatsnemen in de stoelen. Ja, mensen, maar goed een katmanteltje zo. Vandaag gaan we rokken, mensen. Vandaag gaan we echt rokken. Leo beschikt me ineens te binnen... Dat ik thuis het gas heb laten aanstaan. Nee, zitten. Maar ah, wat hebben we hier? Oh, nou, kijk! Oh, wat dolletjes. Ja, dit is. Hallo! Dit is Tante Ali, Hallo, oh, uh, Manny. Uh, zij heeft een beetje last van de zenuwen. Ach, meid, dat is toch helemaal nergens voor nodig? We toveren deze koepen ravage, gewoon om tot een sterrenkapsel toch? Uh. Ja, we gaan deze treurige plukjes haar eens eventjes lekkertjes aan de handen nemen hoor. Treurige en, plukjes haar! Even wat vind je van hè? Treurige plukjes haar. Ja, als, je, als, je, als je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 Neem een lekkere borrel, hè? Een jonkie. Ik ben blij dat je weer een beetje in je normale doen bent. Nou ja, ja mamie had wel gelijk toen hij zei... dat er niks mis is om van mijn leeftijd te zijn. Nee, ja, oud zijn. Hier, pa, deze is voor jou. Rekening, rekening, nog meer rekening. Eerlijk wel, elke keer als de brievenbus wil klepperen... door dus sla ik een kruisje. Kijk nou eens wat hier staat, jongens. In die brief van die droogstoppels van het raathuis. Ik moet eerst de medische keuring doen...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 Dat geeft hem niks. Zeg, ik wil me nergens mee bemoeien, maar zo klinkt Toos helemaal niet door. Pa, ik wil het niet hebben. En daarmee uit. Zolang je onder ons dak woont, hou je je aan onze reis. Hé, hey, wat denk jij naartoe te gaan? Springen! Pa! Meis, pak je jas. Mani, laat jij zo lang op de bar? Nee, nee, nee, nee. dit wil ik zien. Ik, ik ga weg. Mensen denk altijd met je ogen dicht. Visualiseren, visualiseren, dat is een toverwoord, woord. Hè? Ga een alliantie aan met nou, je creatie. Maar nou, echt waar. Het, het is niet dat ik geen vertrouwen in je heb. Nee, je maar, zit er anders bij, alsof je er niet in gelooft. Nou. Je schouders naast je oren, ogen stijgt, dicht Ik sta gewoon van gek bij die chauffeur. Niet. Nou, vier gek. Ja. Vier gek, hè?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 Ik zal het theaterdier dat in je sluimert opnieuw tot leven brengen. Mm, nou ja, ja als, als je het zo stelt dan. Uh, en denk en... eraan, lieve mensen. Visualiseren. Visualiseren, dat is het toverwoord hoor. Doe, doe dat maar, even uit. oh, al allee, allee, Oh, la, la, la. Et voilà. Uh, uh, uh, spiegel. Spiegel. Mademoiselle, uw nieuwe kwaadure. Maar, maar dat is gewoon een bloempot. Ja. <laughs> wat had je dan verwacht? Je kan er nou op, geen nieuwe kunstjes leren. Wat? Oh kijk is nou, toch een bodevleur. Oh, nee, wat? Nee, Arnie. Wat nieuws in Parijs, dat is dolletjes. Het dat wordt ah, goed gedaan. Oh god, mevrouw, wat doet u nu? Mevrouw, dat is een hele dure spiegel. We Zit de Toos, hij hoort je toch niet erboven. Oh, Mani, hij zat toch niet echt gaan springen? Kom nou naar beneden. Maar wacht even, wacht even. Geef die verder kijker mij. Wacht, nou, zo kan ik niks zien. Oh. Die, die ene jongen heeft het elastiek vastgemaakt. Waar zit vast? Oh. Het is een soort springplank. Oh. Pa staat op het randje. Oh meis, ik durf niet te kijken. Oh, zeg jij maar wat er gebeurt. Oude gek zat op een kroeper van een, bungetje, een kraan. Klaar om te springen. Alleen omdat hij zo'n orde moet bewijzen dat hij nog 22 is op zijn 71ste. Pa lijkt te twijfelen. Oh. Hij wil terug. Oh echt? <laughs> Wel nee. Oh god, daar gaat hij. Oh. Ja. Al, kom nou die wc uit. We beloven dat we niet zullen lachen. Nee, nooit. Je kunt, je kunt er nooit erger uitzien dan pa... dat hij die aanvaring had met die bungee junk kraap. Gaat het, pa? Doet het nog pijn? Alleen als ik lach. Waarom zo hoor je? Drie gebroken ribben en een arm in de mitella. Ali. Tante Ali. Kom Kom er nou uit. Wat heb je in godsdames gedaan, Leo? Gewoon wat hij altijd doet. Bloempot eromheen en hup knippen. Ja, zoiets. Tante Ali, liever, toenaal. nou. Ga maar naar spa zitten, daar valt alles mee. B Beloven jullie dat, dat jullie echt niet gaan lachen? Nee, natuurlijk niet, Ali. Kijk eens. Jouw toch. Oh, als je denkt dat dit erg is, ja. dan heb je nog niet gezien hoe die chocpanie eruit zag naar de tante Ali met hem klaar was. Oh. <laughs> Ach, tante Ali, laat ze maar kwetsen. Beste mensen, de ware schoonheid, die zit van binnen. Ja, dat is waar. Omdat woont in Ousan. Zeg, maar zorg zijn haag er eens aan. Hij ging gebukt onder zijn diepe kloven. Toen werd hij geopereerd. De hele boel getransplanteerd. Dus alleen nog harven boven. <laughs> Wat zal allemaal verzinnen. Zou er zelf niet aan beginnen? Ware een schoonheid. Wat waar een schoonheid. ware schoonheid zit van binnen nee, nee, Nou, ik. Ja. <laughs> Het decoté van Desiree ging met de jaren naar beneden. Oh. Oh. De dokter. Restoreerde haar iconen. Nee. Maar in het vliegtuig naar Eilat is de boel uiteengespat. Het regende nog dagen siliconen. Nee. Wat, Wat ze allemaal verzinnen, zou er zelf niet aan beginnen.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 Afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via Citroentje met of de podcast te park. En dan moet je er niet mee, Toos.